Mysteriën van geboorte, leven en dood Hoofdstuk 4 Verliezen, verwerken Spirituele tekst Job 1 Er was een man in het land Us, zijn naam was Job En die man was vroom en oprecht Hij was Godvrezend en keerde zich af van het kwaad er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij zevenduizend schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd spannerunderen en vijfhonderd ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt in eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond smorgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen één, want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Het gebeurde op een dag toen de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heer, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heer tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heer en zei, Van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. De Heer zei tegen de Satan, Hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, Een vroom en oprecht man. Hij is God en keert zich af van het kwade. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heer zei tegen de Satan, Zie, alles wat hij heeft, is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heer. Er was nu een dag, toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei: De runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen naast hen aan het weiden. Toen deden Sabeërs een inval en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard. En ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei: het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak kwam er weer een ander en zei De Galdeën stelden drie groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee en sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard, en ik ben maar als enige ontkomen, om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, en zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de vier hoeken van het huis, en het viel bovenop de jonge mensen, zodat zij stierven, en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed, schoor zijn hoofd, viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, Naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen en naakt zal ik daarheen terugkeren. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. De naam van de Heer zij gelooft. In dit alles zondigde Jok niet en schreef hij God niets ongerijmds toe.